Van Dorpen. Heeft u deze brief al eens eerder gezien? Nee. Dit is een brief van Dirk de Meijer, een afscheidsbrief. U kent Dirk de Meijer. Ik heb van hem gehoord, ja. Dat heb ik van tevoren al gezegd. Goed, ik citeer een fragment uit deze brief. Filip, voor de allerlaatste keer. Uw pa heeft letterlijk gezegd. En dan staat er in vette letters: Oké, okay, als het moet, dan moet het maar. Maak er korte metten mee. Ruim hem uit de weg. Commentaar, meneer Van Dorpen. Maar voor een commentaar zou ik dat moeten opgeven. Kent u Francesco Pitinuri, bijgenaamd Il Falcone? Ja. Dan citeer ik het vervolg. Philip, geloof mij toch, er is zelfs al een huurmoordenaar uitgezocht. Meneer Van Dorpen? Hoe weet hij dat die brief echt is? Wie zegt dat die brief niet door een twine anders is geschreven... of dat hij onder druk is geschreven... Ga gaat mij toch niet vertellen dat je denkt dat ik... in koele bloede opdracht heb gegeven om mijn eigen zinnen te vermoorden. Er was misschien een goede reden voor. Want Sea Village is zwaar verlieslatend, hè, meneer Van Dorten. Sea Village eet de laatste maanden last van fluctuaties op de beurs. Ja, dat geef ik toe. Maar bij een zakenman, eh, winnen en verliezen, dat doort erbij. Christian Bernaards heeft aandelen in uw bedrijf. Hè. Hoeveel procent heeft hij in handen? Dat, dat moet dan aan hem vragen. Ik heb daar geen zicht op. Dat lijkt mij zeer vreemd. Het is toch uw bedrijf, of niet? Mevrouw De Substituut, gewoon een spoedcursus economie volgen... en komt dan weer om intelligente vrouwen te stellen. Die brief, die beschuldigingen, dat is allemaal opgezet spel. En wie zit er dan achter? Dat kan ik u niet vertellen. Kan u niet of wil u niet? Geen commentaar. Heeft u ooit geheime vergaderingen gehad met Valérie Simons... Christian Beernaerts en Steve Dano? Nee, nooit. Dat ligt u, meneer Van Dorpen. We hebben bij Valérie Simons notas gevonden... waaruit blijkt dat u wel degelijk zo'n vergadering hebt bijgebogen. En was ook daar dan zo gezegd moeten besprokenen? Wel, we geven eerlijk toe dat we daar nog niet helemaal uit zijn... maar we hebben al wel een heel sterk vermoeden... wat het resultaat van die besprekingen was. Ja, want hier wat verder in 3 de Meijers een afscheidsbrief lees ik. Filip, ga met deze brief en met dit dossier naar de politie... en leg hen alles uit. Meneer Van Dorpen, heeft u dit dossier al eens eerder gezien? Nee, u kent de NV Public Invest? Nee. Of ja, toch wel? Dat is uh, die firma van Steve Dano, hè. Waar u ook deel van uitmaakt? Nee, toch niet, mevrouw de substituut. Maar u weet op welk gebied die firma actief is? Ja, ze zoeken investeerders voor de industrie. Welke industrie? De bouwindustrie, de bio-industrie of de visverwerking misschien? Ik zal ervoor dat u dat soort dingen aan meneer Danou zelf vraagt. Hebt u dan een idee waar we hem kunnen vinden? Nee. Doet u zaken met het bedrijf Antwerp Fisheries Manufacturing and Engineering? Ik heb nog nooit van zo'n bedrijf gehoord. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, want dat bedrijf maakt machines... voor de visverwerkende industrie. Fileermachines, onder andere. En als ik goed ben ingelicht, heeft Sea Village... onlangs nog een nieuwe fileermachine geïnstalleerd? Ja, ja. dat klopt, maar het is geen machine van dat bedrijf. Kent u de firma Agribo? Nee, nooit van gehoord. En Mercurius Holding Company, dat zegt u dan waarschijnlijk ook niks? Nee, en u hebt nog altijd geen idee waarom uw zoon vermoord is. Nee, en als ik het wist, dan zat ik hier niet. Wat bedoelt u daarmee? Dat geen minuut meer zou rusten voor dak. Ik... Ga, verstand me wel, hè? Ja, ik versta u heel goed. U zou geen minuut meer rusten voordat u persoonlijk met de moordenaar had afgerekend. Inderdaad. He? Wel, meneer Van Dorpen, geloof het of niet, maar ik had al eerder een vermoeden dat u gewelddadiger bent dan u eruit ziet. Soms, dat pik ik niet. Ja, ja, blijf maar rustig zitten, meneer Van Dorpen. Ik zal even een theorietje van mij naar voren schuiven. Philip is om het leven gebracht omdat hij dingen wist die hij niet mocht weten. Dingen die uw plannen en die van uw vrienden zouden doen mislukken. Welke plannen en welke vrienden? Uw vrienden Valerie Simons, Steve Dano en Christian Bernaerts... die samen met u zogezegd de Mercurius Holding Company gevormd hebben. Zo gezegd. U weet heel goed waarover wij het hebben, meneer Van Dorpen. Mercurius is de fictieve naam die gebruikt wordt in dit dossier... dat u samen met Bernaerts, Dano en Simons hebt opgesteld... in de loop van diverse vergaderingen. Dit dossier ging u gebruiken om mogelijke geldschieters te overtuigen. Uiteraard, geldschieters met zwart kapitaal. We weten niet waar dat het over hebt. En dit dossier wou Dirk de Meijer dus samen met zijn afscheidsbrief... aan uw zoon Philip sturen. Duidelijk om hem te waarschuwen. Totale onzin. Ja, want volgens u is die afscheidsbrief dus vervalst. Hè? Natuurlijk, dat kan niet anders. Dat ik door straks te al gezegd. Meneer van Dorp, een momentje. Dan citeer ik nog even een laatste stuk uit die brief... Philippe, vergeet nooit dat ik altijd zeer veel van u gehouden heb. Maar ik weet dat ik voor u maar één van de velen was. En juist daarom wil ik niet langer leven. Meneer van Dorpen, hadden Philippe en Dirk de Meijer een liefdesrelatie? Heeft u Philippe inderdaad gedwongen om met Inge Sales te trouwen? Omwille van uw goede naam bijvoorbeeld? Of hebt u dat misschien alleen maar gedaan om controle te kunnen uitoefenen op rangé mensa? Of beter nog op procureur Martin Sales, de zus van Inge. Dus... Dat is absurd. Totaal absurd. Ja, goed, goed. Laat ons dan stellen dat die afscheidsbrief inderdaad fake was. Oké, okay, meneer Van Dorpen. Waarom hebt u Dirk de Meijer dan vermoord? Dirk de Meijer is zelfmoord gepleegd. Zelfmoord, verdomme. Niemand wilde hem dood. Dus die afscheidsbrief is toch echt... Nee. Meneer Van Dorpen, mevrouw Mensaert heeft mij deze brief bezorgd. Hij zat verstopt tussen dit dossier. Heeft zij u heer recent benaderd met deze brief? Kan het zijn dat zij geprobeerd heeft u te chanteren? Er is allemaal opgezet spel, zeg ik u. Ik ben erin gelust. Meneer Van Dorpen, heeft u inderdaad de opdracht gegeven... om uw zoon te vermoorden, ja of nee? Filip al geld gekregen voor zijn eigen bedrijf. Dat was binnen de kortste keren allemaal heb. Hij wilde nieuw geld. En als ik hem niet hielp, ging hij ging onze plannen tegenwerken. De plannen om via Public Invest een monopolie te verwerven in de media. Plannen waarvan Filip op de hoogte was via zijn vriend Dirk de Meijer. Dirk de Meijer, Dirk de Meijer was een dromer dromer, een drogeerde zot... En als Moor verliefd was geworden op die nitsnut van een zeuner van mij, dan had dat allemaal niet moeten gebeuren. Heel goed, u geeft dus eindelijk toe dat u wel degelijk de opdracht gegeven hebt om uw zoon te vermoorden. Nee, geef ik niets toe. Ben opgelegd, zeg ik u opgelegd. Ze zijn een val voor mij opgezet en ben er met mijn ogen open ingelust. Zo, dat zijn dus Beernaerts, Simons en Dano. Ja. Zijn mijn bedrijf stelselmatig leeggeplunderd. zijn door onder gemanipuleerde beurswaarden van Sea village op een paar maanden tijd ge helemaal gekelderd. Ik ben alles kwijt, Alles. Alles. En dat is mijn eigen schuld. Ja, ja, want die fictieve firma Agribo van dit dossier hier... dat was eigenlijk Sea village hè? En Mercurius staat eigenlijk voor Public Invest. Hè? Maar dat had u dus allemaal niet door. Nee, mevrouw de substituut, Nee. En weet u waarom? Omdat ik echt een hardwerkende ondernemer ben. Omdat ik echt de handen uit de mouwen steek. Omdat ik echt geld verdiene in plaats van... in plaats van mij andermans geld te intrigeren en te speculeren. Meneer Van Dorpen, daar geloof ik niks van. Sorry. U heeft gewoon hoogspel willen spelen en u heeft verloren. En nu probeert u uw rol te minimaliseren... omdat u heel goed weet dat alles tegen u pleelt. Mevrouw De Substituut, ik heb nooit de opdracht gegeven... om mijn zonen te vermoorden. Nooit. Dat is zie gedaan. En zij had ook het plan opgesteld om mijn bedrijf compleet te ontmantelen. Onder mijn eigen ogen. Zij had alle beslissingen genomen. Zij had een uurmoordenaar gecontacteerd. En zij had te hormen met hem. Ook mensharten te weggeruimen. Meneer Van Dorpen, u liegt. Nee, ik lieg niet. Valerie Simons is de schuldige en niemand anders. En verder wens ik niets meer te verklaren. <middels>